Vijf uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Palestijnse VN-aanvraag naar Veiligheidsraad. Beurskoersen ook vandaag omlaag. En premier Rutte zit niet erg met opmerkingen Wilders. Over een uur zal president Abbas waarschijnlijk bekend maken... dat de Palestijnen het VN-lidmaatschap aanvragen. Hij spreekt dan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. De aanvraag zal formeel bij de Veiligheidsraad worden ingediend... De Verenigde Staten hebben eerder al laten weten dat ze een veto zullen uitspreken. De Palestijnen hebben er geen vertrouwen meer in dat er spoedig vrede met Israël kan worden gesloten. Volgens Abbas heeft zijn volk na al die jaren het recht om VN-lid te worden. Het wordt tijd dat we onafhankelijk worden, zei hij gisteren. Na Abbas zal de Israëlische premier Netanyahu de algemene vergadering van de VN toespreken. De daling op de beurzen zet ook vandaag door. In Europa staan alle belangrijke beurzen tegen een slot op een klein verlies. Rond het middaguur tekenden zich net als gisteren grote verliezen af... maar in de loop van de middag was er enig herstel. De AIX staat op een kleine procentverlies en ook Wall Street is zojuist in de min geopend. De ministers van Financiën van de G20 hebben beloofd... dat ze met een gecoördineerd en sterk antwoord zullen komen... om de schuldencrisis te bezweren. Beleggers lijken daar al niet meer van onder de indruk. De angst dat de Griekse crisis escaleert... blijft de stemming op de beurzen domineren. Premier Rutte zit niet erg met de opmerking van PVW-leider Wilders... gisteren tijdens de algemene beschouwingen. Wilders zei dat de premier eens normaal moest doen. Maar volgens Rutte kan dat gebeuren in de hitte van het debat. Die opmerking was onvoorbereid, zei hij op zijn wekelijkse persconferentie. De premier vindt het veel erger dat Wilders aanvallen... op PVDA-leider Cohen en Kamerlid Albayrak deed die hij wel had voorbereid. Wilders noemde Cohen onder meer een bedrijfspoedel... en wees erop dat Nebahat Al Bayrak een nicht is... van de omstreden bestuursvoorzitter Noorten Bayrak van het COA. Ik heb daar nadrukkelijk afstand van genomen, al dus de premier. Ik vind dat niet kunnen, zei hij. De website van PVV-leider Geert Wilders is vandaag een tijd onbereikbaar geweest. De site was gehackt. Eerst was er een foto van de Turkse premier Erdogan op te zien. Later was de site offline. De verantwoordelijkheid voor de actie is opgeëist door een groep die zegt de negatieve beeldvorming over Turkije te willen rechtzetten. Een PVV er vergeleek Erdogan eerder met een islamitische aap. In de Kamer ontstond daarover een verhitte woordenwisseling tussen Geert Wilders en premier Rutte. Inmiddels is de site van Geert Wilders weer gewoon bereikbaar.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 Burgemeester Cornelis van Gouda heeft niet genoeg gedaan... om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden... toen hij in 2007 een huis in Ghana liet bouwen. Blijkt uit onderzoek van KPMG, waar hij zelf om had gevraagd. De burgemeester ging in zee met aannemers die ook zaken deden met Gouda. Ook is met de bouw begonnen zonder dat er een bouwvergunning was. Woensdag vergadert de gemeenteraad van Gouda over de kwestie. In een kerk in Maastricht zijn vannacht vernielingen aangericht. Onbekenden kwamen binnen door een ruit van de sacristie te vernielen. Binnen werden meerdere heiligenbeelden onherstelbaar vernield. Ook werd op een aantal plekken in de Christus Hemelvaartkerk geprobeerd brand te stichten. Daarbij werd het altaar beschadigd. President Saleh van Jemen heeft na zijn terugkeer in het land opgeroepen tot een staakt het vuren. Saleh keerde vanochtend onverwacht vanuit Saoedi-Arabië terug in Jemen, nadat hij drie maanden geleden ernstig gewond was geraakt bij een aanslag op zijn paleis. De demonstraties tegen Saleh worden met harde hand neergeslagen. Daarbij zijn honderden mensen om het leven gekomen. Op radio en televisie worden verspreid over de dag... de 60 meest beeldbepalende tv-programma's van de afgelopen 60 jaar bekendgemaakt. Tienduizenden mensen hebben de afgelopen maanden hun stem uitgebracht... voor verschillende categorieën. Zo werd Zwiebertje vanochtend opgenomen in de categorie jeugd. In de categorie sport eindigt de studio sport bovenaan. En later op de dag worden op Radio 5 en op Nederland 1... de meest beeldbepalende programma's in de categorieën... amusement, muziek en Actualiteiten bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en op veel plaatsen nevel of mist. Morgenmiddag vrij zonnig, bij maximaal van 18 graden in het noorden... tot een graad of 21 in het zuidoosten. Zondag ook veel zon en iets hogere temperaturen. ANEB Verkeersinformatie. Het is met ruim 100 kilometer file. Iets minder druk dan normaal op vrijdag. Een aantal files valt op, het zijn er niet veel. De A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom... tussen de afrit Oud-Beijerland en de afrit Niemandsdorp 5 kilometer... Toen kwam er een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Ook weer vrij is de A50 van Os naar Arnhem. Nog wel fielen tussen Knopend Bankhoef en Knopend Valburg 4 kilometer. De andere kant op lopen natuurlijk ook vast... maar dat is gebruikelijk voor de vrijdagmiddag... zo'n 5 kilometer bij Knopend Valburg. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen... voor de Vlakentunnel 6 kilometer. En dat heeft te maken met werkzaamheden.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 Ondersteun het initiatief ook op www.gedragscodeschoonmaakbranche.nl. Samen voor een schone zaak. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedemiddag, goeiemiddag. Er is ophef in Ede. Want een basisschool wil minder allochtone leerlingen toelaten. Een soort quotum. Dan komt vanavond een grote botsing. Nee, niet in de politiek, ook niet op de weg, maar vanuit de ruimte. Een satelliet komt op de aarde af. Maar eerst Klaas Knot. Het faillissement van Griekenland is niet uitgesloten. De kerstverse president van de Nederlandse bank is niet de eerste beleidsmaker die het zegt, maar het is wel een van de meest opvallende. Knot zit op dit moment in het vliegtuig naar Washington, want daar gaat hij de jaarvergadering van het IMF bijwonen. Economieverslaggever Eva Wiesing is al in Washington bij datzelfde IMF. Eva, dat is toch een opvallende uitspraak voor een bankier? Ja, zeker omdat hij niet zomaar een bankier is, maar hij is de centrale bankpresident van Nederland. Hij is de hoeder van de stabiliteit van ons financiële stelsel. Uh, en het druist deze uitspraak volledig in tegen het beleid van de ECB, waar die ook aan zit met al die andere centrale bankpresidenten in Europa. Want het ECB heeft steeds gezegd dat Griekenland al, ja, het kost wat het kost aan zijn betalingsverplichtingen moet voldoen. Dat is ook een signaal aan de markt natuurlijk, want als een land die... Uh, die ...schulden niet kan afbetalen. Dat betekent dat dan voor andere schulden bij andere landen... ...wat zijn die dan nog waard? Die schulden zijn altijd heel erg veilig geweest. Ja. Dus dit is echt een totale verandering van beleid, als ja. je het zo ziet. Maar waarom doet hij dat? Waar baseert hij zich überhaupt op? Ja, er zijn natuurlijk wel problemen met Griekenland. Volgende week wordt het heel cruciaal, want het, Griekenland lukt maar niet... ...om daar het begrotingstekort terug te brengen, om laag te brengen. En volgende week wordt duidelijk wat de trojka daarvan vindt. Dat is de trojka van IMF. Uh, ECB en de Europese Commissie, die moeten beslissen of Griekenland uh, niet wil of niet kan voldoen aan, uh, aan de eisen. En hij zegt eigenlijk nu al dat Griekenland niet wil voldoen aan de eisen. Hè? Want hij zegt letterlijk van, uh, ik vraag me af of de Grieken in de gaten hebben hoe belangrijk de situatie is, hoe ernstig de situatie is. Daarmee loopt hij vooruit op de beslissing van de trojka. Ja, hij loopt vooruit op de beslissing van de trojka. Hij loopt misschien ook wel vooruit op datgene wat zijn collega's denken bij de ECB. Zijn daar al uh, reacties? Heeft men al gereageerd, formeel of informeel? Nou, informeel niet en formeel ook niet. Ik kom hier net bij de algemene vergadering vandaan van de IMF... waar alle 187 landen bij elkaar zitten. Daar is het natuurlijk niet over Klaas Knop gegaan. Maar ik weet zeker dat als hij straks landt... en voor de eerst aan tafel zit met alle uh, ministers van Financiën... en alle bankpresidenten, dat hij daar zeker op aangesproken zal worden. Want dat is ook gebeurd toen minister De Jager deze kant op hintte. Uh, en daarna heeft De Jager zijn toon gematigd. Maar nu is het niet een politicus, maar een bankpresident... En dat is toch even een andere koek hoor. Ja, en zou er sprake van kunnen zijn van een vooropgezet uh, plan... dat ze uh, de jongste bediende, want dat is hij in dit geval, vooruit sturen om het slechte nieuws een beetje voor te bereiden? Nou, dat kan ik niet helemaal voorzien. Maar ik denk eigenlijk dat het eerder een slip of de tong is... van een onervaren bankpresident. Eigenlijk... Uh, de politiek heeft willen breken met al die traditie binnen, uh, binnen de Nederlandse bank. Die wilde iemand van buiten hebben, niet een opvolger van Nout welling die van binnen de bank kwam. Een fris geluid, iemand die wat agressiever, assertiever reageerde, wat opener. Naar alle debakels met iSafe, uh, DSV. Uh, nu is het frisig voor het eerst te horen en uh, ja, u, u weet... Uh, wat daar weer van komt, maar ik denk wel dat dat enige beroering geeft. Ja, nou ja, goed. Fris is het in ieder geval. Uh, en beroering geeft het ook. Eva, dankjewel voor dit moment. Eva Wiesing was dat vanuit Washington bij het IMF. En naar die deeltjes die sneller gaan dan het licht. Volgens Einstein kan het allemaal niet. Maar mogelijk hebben onderzoekers van het Europese laboratorium voor deeltjesfysica, Kern, ze gevonden. Neutrino's, zo heten ze. En ze kwamen 60 nanoseconden sneller dan het licht aan in een laboratorium in Italië. En als die ontdekking van Kern klopt, betekent dat een revolutie in de natuurkunde. Gaan we over praten met Gerard het Hoofd, hoogleraar theoretische fysica aan de Universiteit van Utrecht. En ook de laatste Nederlandse winnaar van. Van de Nobelprijs voor de Natuurkunde. In 1999 was dat alweer. Meneer het Hoofd, um, wat denkt u? Moet de Natuurkunde opnieuw beginnen na deze ontdekking van het Keur? Nou, ik denk dat we allereerst uh, even moeten afwachten hoe, hoe goed het, uh, de gegevens zijn. Het is inderdaad gewoon dat als dit waar zou zijn, dan uh, wat er beweerd wordt door de experts nu, uh, dan zou het een, uh, een grote afwijking zijn van de relativiteitstheorie. Maar die theorie is heel erg goed getoetst op allerlei terreinen. Dus het zal me heel erg verbazen als er zo'n grote afwijking inderdaad zou bestaan. Want het is een vrij aanzienlijke afwijking van de theorie. En eh, maar dat komen het triepen niet zo gauw tegen. Dus ik ben bang dat eh, nog extra nog eens heel goed moet worden nagekeken. Ja, nou dat zeggen ze zelf ook. Hè. Ze laten het nog een keertje door anderen ook euh, doen. Maar. Iedereen houdt zo vast aan die theorie van Einstein. Waarom vindt iedereen die theorie van Einstein zo ja, bijna robuust? Nou, die theorie heeft uh, heel erg duidelijk zijn, uh, zijn waarde laten zien in allerlei terreinen van natuurkunde... Met, met name de subatomaire deeltjes. En ook met name de deeltjes waar we hier over praten, de neutrino's. Dat alles wat we van neutrino's weten. lijkt heel, heel goed in overeenstemming te zijn met die sociale relativiteitstheorie van, van Einstein. Dus als er nu ineens een vrij aanzienlijke afbeelding wordt geconstateerd... en dat met een vrij moeilijk uh, experiment... dan zou ik zeggen van nou, laat ons weer een bij de resultaten kijken... voordat we onmiddellijk die theorie loslaten. Ja, nou ja, het is, het is niet maar zo'n één experiment. Het is niet een keertje dat ze iets hebben gedaan wat ze één keer hebben opgemeten. Ze hebben het een paar duizend keer gedaan, heb ik begrepen. En elke keer komen ze tot dezelfde uitkomst. Ja, maar in die... Op, het een, op de een, uh, inflatie, die ene installatie, uh, die ene locatie, zeg maar. En alles wat toe te schrijven kunnen zijn aan een, een misrekening van de precieze positie van dat laboratorium. Als het laboratorium, uh, als de, de precieze tape van 20 meter verkeerd hadden ingeschat, dan, uh, dan zou het hele effect vermeden zijn. Ja, dus het kan best zo zijn dat dan, het wordt herhaald hè, in de Verenigde Staten, in Japan, dat daar een Ik heel bedoel. andere uitkomst uitkomt. Ja, in Japan en de Verenigde Staten hebben ze zo'n effect nog niet ontdekt. Er was een, een hele kleine discussie. hadden we wel wel alles op waargenomen. Maar dat was nog niet significant en daar is ook geen duchtwijd aan gegeven. Maar we hebben ze het hier nog eens nagemeten en dan zeggen we, we vinden wel een significant resultaat. Uh, ja, het lijkt alsof er een heel solide experiment gedaan is. Dus uh, het is wel een rare situatie. Ja. Maar ja, die komt inderdaad zo vaker voor een wetenschap dat men later ja. de resultaten moet herzien of verbeteren. Maar ja, als dat het geval zou uh, zijn, dat ze dat zouden moeten herzien en ze dus geen gelijk uh, hebben, betekent dat dan iets voor de reputatie van uh, deze onderzoekers van het kern? Ja, er zijn onderzoekers daar in, in Gran die nou met deze mededeling komen. Dus uh, EES laat ik zeggen, het, het komt om voor rekening voor die onderzoekers. En niet direct die mensen die afschermen die bundel geproduceerd hebben. Maar goed, uh, het is natuurlijk de samenwerking van En Naar uh, uh, uh, mijn eigen toe, uh, ja, uh, ik, uh, ik kan me niet anders voorstellen... dat er toch nog een rekenfout ergens is. zit. Ja, maar ja, stel dat ze wel gelijk hebben, dan worden ze beroemder dan Einstein. Nou, dat weet ik niet, want... Uh, dit is een effect dat, ik zeg, helemaal nog geen heeft in de natuurkunde. Je zou eerst moeten zeggen, wat dan wel, en dat, dat moeten we het altijd doen. Hoe kunnen we een -fonds in, in overeenstemming brengen met alles wat we nog niet weten van een vier... en er zijn duizenden, tientallen, duizenden experimenten gedaan op dit terrein... die wel met de sociale relativiteitstheorie in overeenstemming zijn, dus één resultaat niet. Maar wij zeggen, ja, kunnen we de natuurkunde die we kennen zo aanpassen... dat het ene resultaat er ook in past... Ik betwijfel dat. Ik kan me dat heel moeilijk voorstellen. En dan zeggen ze nou, ik hou me nog vast aan al die andere resultaten die al eerder gepubliceerd zijn. Ja, met één snel deeltje heb je nog geen nieuwe theorie. Ik dank u wel meneer ja, ik... het hoofd voor het gesprek. Oké, okay, graag gedaan. Straks onze beleefste verslaggever in Den Haag. In heel normaal gesprek met de bewindslieden. Bij de AWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, het is een rustige avondspits. <tied> Met nou, Je moet altijd, een introotje, hè? Ja, Janus, dat je moet altijd eventjes wachten. Hè? Ja. ja, precies. Nou, rustig, dat durf ja. ik niet te zeggen. Want die beleving op de weg is toch altijd anders dan de getallen. Want er staan toch 35 files. Maar ja, er zit heel weinig nieuws in deze spits. Laten we het zo formuleren. a 15 na Europoort is dat iets anders nu. Staat tussen Pernis en Spijkenissen. Vijf kilometer file. Is een kapotte vrachtwagen gestrand. De linkerrijstrook is dicht. Maar verder zijn alle dagelijkse files niet langer dan gebruikelijk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het kabinet is niet te spreken over de taalverruwing in de politiek. De bewindslieden hekelen de opstelling van Geert Wilders tijdens de algemene politieke beschouwingen van de afgelopen dagen. Uw welsprekende verslaggever Michiel Breedveld, toch met zijn microfoon in de hand, op naar het Binnenhof om den in excellenties om een klein commentaar te vragen. Wie als eerste in de vraag over? Michiel Breedveld? Excellentie. Uh... Geeft u ons alsjeblieft enige momenten van uw kostbare tijd. Dat is volgens mij de inleiding van een van uw collega's toen Pieter Jong terugkeerde van een buitenlands staatsbezoek. Zeker, het is taalgebruik uit vervlogen tijden. Maar als u mij toestaat, zou ik graag informeren naar uw gedachten omtrent het debat gisteravond. Mag ik de vertegenwoordiger van het Nederlandse journalie, wat ik zeer respecteer ook in het vakmanschap, uh, uh, bedanken voor zijn vraag... en vragen, de vraag nog eens te stellen. Want ik moet zeggen, door de bijzondere wijze van vraagstelling... dat de vraag, eerlijk gezegd, weer vergeten. Ja. Nou, vergeeft u mij uh, mijn vrijpostigheid. Uh, ik nee, toch... het is geheel wederzijds. Ik, ik, ik accepteer het niet volledig. Ik, ik zou graag nader willen informeren naar het... Uh... Ja, toch een onhoffelijke uh, incident wat u had met het geachte Kamerlid uh, de heer Wilders. Ja, nou, het knetterde gisteren zeker uh, korte tijd in de Kamer. Uh, en uh, ja, dat kan gebeuren in het debat. Hè. Dat kan zo'n knetterend moment zijn. Ik vond op de eerste dag dat het maar doordreunen over de leider van de oppositie. De man is oud-burgemeester van Amsterdam, heeft dat tien jaar voortreffelijk uh, gedaan. Is nu leider van de, grootste, de ene grootste partij van Nederland, leider van de oppositiepartij. Doet dat zeer... Uh, gewetensvol heeft daar zijn opvattingen, die ik niet altijd deel. Maar ik heb de man, de persoon die op Cohen, uh, zeer hoog staan. Uh, ik vond dat ongepast, ik vond het onbeschoft om daar maar zo op door te gaan. En het tweede was die kwestie van uh, de baas, de directeur van COBA. en het feit dat de familierelatie met een van de leden... van de Partij van de Arbeidsfractie werd gelegd. Dat vond ik, inderdaad zoals ik dat gisteren ook heb gezegd... Uh, vond ik dat volstrekt uh, buiten iedere vorm van hoffelijkheid. En ik heb er ook een punt van gemaakt. Uw excellentie, minister Vragen... Vindt u het prettiger om, zoals nu, met enig respect aangesproken te worden? Ik vind dat zelf buitengewoon plezierig, ja. Uw excellentie. Oh, zeg, wat een hoffelijkheid. Ja. Vindt u dat prettig? Nee, helemaal niet. Bedoel, dat vind ik ook overdreven. Nee, gewoon uh, uh, zakelijk en uh, mekaar gewoon met respect aanspreken. Dat doe ik ook naar iedereen. En uh, ik denk dat dat ook de goede manier is. Omdat er toch ook uh, respect moet zijn. En dat wij daar ook een voorbeeld moeten geven. Nou, vriendelijk bedankt voor uw tijd. En mag ik u dan nog een goed weekend wensen? <laughs> Heel vriendelijk voor u. Hetzelfde uh, mooie weekend toegewenst. Uwe excellentie. Ja, kijk eens. Goeie, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe maakt u het? Uitstekend. Dat, uh, dat ziet u aan mij. Ja, u treft mij als een man die hecht aan de juiste omgangsvormen. Denkt u dat, die... Ju... Ja. Ja, denkt u dat uh, die omgangsvormen recht aan zijn gedaan gisteren in het debat? De premier heeft daar uh, naar onze mening, naar mijn mening... buitengewoon goede dingen over gezegd. En uh, als de aanleiding was om uh, afstand te nemen... van wat andere Kamerleden uh, zeiden... dan heeft hij dat ook scherp en duidelijk uh, gezegd. Ja. Dank u, vriendelijk. Graag gedaan. Een goed weekend. Hetzelfde. Excellentie, mevrouw Schultz van Hagen. Heeft u enige ogenblikken ja. voor ons? Ja, voor ja, ik ben benieuwd naar uw gedachten omtrent de juiste parlementaire omgangsvormen. Nou ja, ik vind uh, uh, toch wel als je het hebt over. Uh, ach man, hou toch op, hè? ook al zit daar natuurlijk weinig worden in... dat is een meer persoonlijke uh, aanspraak. Dat zijn dus toch wat dingen van. ik denk, ja, dat moet je gewoon niet doen. Net als wij in de ministerraad, hoe goed wij elkaar ook allemaal kennen... elkaar nog steeds allemaal consequent met u uh, aanspreken. Juist omdat je een fel debat moet kunnen hebben... en dan ook die afstand en die beleefdheid ten opzichte van elkaar moet bewaren. Vriendelijk bedankt voor uw tijd en een heel goed weekend. Alsjeblieft. Goedemiddag uw excellentie. Gunt u mij de vrijheid nog even te informeren naar uw uh, welbevinden? Dank. Uh, hoe maakt u het? Ja, goed. Ja, Vergeeft u mij de directheid uh, nog enige... Ja, hoe zal ik het netjes uitdrukken... nasmaak overgehouden aan het debat gisteren? Uh, ik denk dat iedereen die dat gezien heeft... Uh, zegt van als we zo uh, met elkaar uh, praten... ook in het parlement... dan haal je het parlement naar beneden. Als laatste zou ik nog één ding aan u willen vragen. Wat vindt u de aangenaamste wijze om aangesproken te worden? Uh, de, dat varieert geheel thuis. Hey, word ik bij mijn voornaam aangesproken. Uh, andere. soms word je als excellentie aangesproken. Dat varieert. Mag ik u vriendelijk bedanken en u. En... Mag ik u complimenteren bij de wijze waarop u de vraag gesteld heeft? Dank u vriendelijk en een zeer goed weekend. Dank u. Dank. Dat zijn minister Donner tegen Giel Breedveld. Waar ging het nou allemaal om? Nou, Het ging om die, uh, dat ja, gisterenmiddag, zo rond tien minuten voor vijf... dat wat zich afspeelde in de Tweede Kamer. Ja, maar ik doe eens normaal, man. Dat acht. Ja, doe eens normaal, ja, man. Dat is de, ja. Lekker zo, normaal. Dat heeft hij niet. Sorry, hoor. En voorzitter, ja, lezen voordat u wat zegt. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. meneer Wilders. Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als islamitische aap. Dat is toch een idiote uitspraak? Is gezegd, Kom, man, dat heeft hij niet gezegd. Doe eens normaal en rustig, man. Op middelbare scholen is die aanvaring tussen Geert Wilders en onze premier Mark Rutte... het gesprek ook van de dag. Zo ook op de Nassau-school in Breda aan de telefoon. Nu Hans Steunissen, hij is daar docent maatschappijleer op de school. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe was het vandaag uh, tijdens de maatschappijleerles? Uh, ging het er ook over? Ja, het ging er zeker over. We hebben sowieso bij de maatschappij... gaat gaat over politiek en ook over media. Maar met deze dagen is het natuurlijk fantastisch... om, uh, om die actualiteit de, de, de les in te halen... en, uh, en de algemene beschouwingen te bespreken... bij het en, onderwerp politiek. En wat vonden de kinderen ervan? Nou, dat was redelijk verdeeld. Ik heb het fragment laten zien... Want, uh, het avondfragment van gisteren laten zien. Um, en, en ja, sommigen vonden... De inhoudelijke discussie, lastig te volgen over hypotheekrente aftrek, pgb. Maar uh, ja, de quotes die ook het journaal halen, die spreken natuurlijk wel tot de verbeelding. Ja, want doe eens normaal, uh, vonden ze dat uh, dus verdeeld, uh, zal ik maar zeggen. De ene kant vond dat dat niet normaal is en de andere kant vond dat dat wel normaal was. Die, die quote. Um, ik heb een peiling gehouden op uh, z'n Maurice de hons, maar dan maar uh, in de klas van 30, zeg maar. Uh, en dan was, was, het, was het 50 50 ja. Dus de ene helft vond het wel kunnen. Die zegt, van ja, je bent volksvertegenwoordiger. Dus de taal van het volk is lekker duidelijk. Um, en daarbij vonden sommigen ook de, de reactie van Rutte um, op, op, uh, op de aantijding, op het citaat, zeg maar. Ja, dat, dat hij ook niet open stond voor, uh, voor kritiek van Wilders, of, of een verbetering van het citaat. Dus sommigen vonden het ook een Terechte reactie van de heer Wilders. Anderen zeggen, nou ja, juist omdat je volksvertegenwoordiger bent, heb je een voorbeeldfunctie. En moet je wel een beetje op je woorden letten. Nou, vonden ze het wel normaal dat u het uh, ging bespreken? Ja, nou ja, ook om, omdat ze wel inzien natuurlijk dat het um, in, de, in, de, in het parlement wordt opgereageerd. gereageerd. Het zegt iets over de gedoogverhouding tussen kabinet uh, en tussen de gedoogpartner. Nou, het zegt iets over uh, inderdaad, de verontwaardiging die ontstaat in het publieke debat en op de media. Dus ik denk wel dat ze ook inzien, en dat, dat bleek ook wel, dat het uh, nou ja, een logische stap is om dan in de maatschappij les dit te bespreken. Ja. Nou, het is natuurlijk ook een uitdrukking die kinderen vaak zelf uh, uh, gebruiken. Ik bedoel, op het voetbalveld en op het schoolplein zeggen ze dus ook wel eens tegen elkaar, doe eens normaal joh. Ja, want op zichzelf is met die woorden niet zo mis natuurlijk, doe eens even normaal man. Maar uh, nou ja, het ligt aan de context uh, waarin je het gebruikt en tegen wie je het zegt natuurlijk. Ja, wat zou u doen als het uh, tegen u gezegd wordt in de les trouwens? Nou ja, dat hangt ook van die context af. Als ik, als ik uh, een grap maak of, of ook een leerling wat uh, aan het plagen ben... of in een losse setting een opmerking maak en zegt: doe eens normaal, joh. Nou ja, dat zou ik prima vinden. Maar als het als gewoon een opdracht geeft om huiswerk te maken... en, uh, en dan zou zo'n reactie komen, ja, dat is natuurlijk anders. Ja, nou ja, ik, ik vraag me ook af, ziet u wel eens een beetje overeenkomsten tussen... nou, misschien wel zoals het in de Tweede Kamer gaat en in, in het eigen klaslokaal? Nou ja, nou ja, leerlingen zeiden het, zeiden het ook, wij kregen nee, zoiets tegen u toch ook niet. Vond ik wel mooi dat ze mij dus op één lijn zetten met meneer Rutte, die, die ook de heeft. Dus vergelijkingen zijn er zeker. In een klas daar zit ook een afspiegeling van, van een samenleving. En dat gaat ook van links tot rechts, dus uh, alle meningen zijn al vertegenwoordigd. En nou, bij mijn vak bespreek je ook politieke kwesties. Dus in, in bepaalde opzichten lijkt het er zeker van, ja. ja. U bent leraar maatschappijleer. Uh, u kijkt natuurlijk ook uh, meer dan gemiddeld naar uh, het nieuws. Uh, wat, hoe vindt u dat trouwens eigenlijk, dat dat neergezet is... dit voorval in de Tweede Kamer, de rol dus van de media? Nou, kijk ja, um, het, het wordt wel gehypt. En dat was ook, geloof ik, de eerste zin die Rutte uitsprak... over de eerste dag van de politieke beschouwing... en de eerste mijn van de Kamer. Dat het uh, inhoudelijke debat niet erg terugkomt in de media. De schotel, de, de bedrijfspoedel en de, en de, de grote gedoger... Ja, dus de one-liners halen het journaal. En uh, nou ja, op zich is dat logisch in een, in een mediasamenleving waarin die one-liner ook van belang is. Politici weten het ook, dus doen het er ook om. En van de andere kant zou je hopen dat, uh, dat er meer aandacht is voor de inhoud. Ja, maar ja, dan bent u dan weer voor om het met die kinderen te bespreken. Ja, en ik heb het dan ook weer over die one-liners. Ja, precies. Nou, ik dank u wel dat u in ieder geval ons even te woord heeft willen staan. Meneer Teunis, ik ja, dank u, u. wel. Oké, okay, dag. Doe eens normaal, man.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 De moeder van het meisje dat dood in de tuin van het CNV-kantoor in Den Haag is gevonden... heeft bekend dat ze haar kind heeft gewurgd. Het is volgens de Open nog niet duidelijk waarom ze dat heeft gedaan. Ze wordt de komende tijd psychisch onderzocht. De vrouw was dinsdag met haar dochtertje en zoontje naar het CNV in Den Haag gegaan... waar ze vroeger heeft gewerkt. President Abbas maakt waarschijnlijk zo dadelijk bekend... dat de Palestijnen het VN-lidmaatschap aanvragen. Hij spreekt aan de Algemene Vergadering van de VN toe... De aanvraag zal formeel bij de Veiligheidsraad worden ingediend. De Verenigde Staten hebben al laten weten dat ze een veto zullen uitspreken. En de belangrijkste beursen in Europa zijn vandaag niet verder weggezakt. Halverwege de handelsdag leek het daar nog wel op. Er werden verliezen genoteerd van tussen de 2 en 3 procent. Maar in de loop van de middag vierden ze weer op. De AIX stond vlak voor sluitingstijd op een winst van een half procent. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Gerrit Hinstra. Het was een uh, mooie uh, nazomerdag. We hebben een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Vanavond klaart het vrijwel overal op. En ook vannacht is het grotendeels helder. Vannacht is er nauwelijks wind. Op veel plaatsen ontstaan mistbanken. En het koelt af naar 11 graden dicht bij zee... tot plaatselijk 6 graden land in waas. Morgen begint de dag op veel plaatsen mistig. Maar in de loop van de ochtend breekt overal de zon door. Later op de dag ontstaan er stapelwolken. Blijft overal droog. Het wordt lekker weer, want de temperatuur komt uit op 18 graden op de Wadden... tot 21 of 22 in het zuidoosten van het land. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak hooguit matig, windkracht 3. De nacht van zaterdag op zondag is het opnieuw mistig. Zondag overdag gaat de zon weer schijnen en wordt het zelfs nog wat warmer dan zaterdag. 19 tot 23 graden. Maandag is er kans op wat regen, maar daarna houdt het fraaie nazomerweer gewoon aan... Wel blijft de kans op mist in de nacht en ochtend groot. ANRB-verkeersinformatie. Nou, het is met 100 kilometer file iets minder druk dan gebruikelijk op de vrijdag. Er zijn maar weinig files die opvallen. Maar wel die op de A15, Rotterdam richting Europoort. Er staat tussen Pernis en Spijkenisse, 5 kilometer stil. Er is een vrachtwagen gestrand. De linkerrijstrook is dicht. Problemen in het zuiden op de A58, Eindhoven richting Tilburg. Tussen Oorschot en Moorgestel, 4 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. Beide rijstroken zijn dicht. Je kunt er alleen langs via de vluchtstrook. De kijkerswielen staat er ook van Tilburg.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 De bestelwagen van je dromen rijdt u al voor 18.900 euro. Of u leest hem vanaf 99 euro per week via Mercedes-Benz Charterway. De NOS, het Radio 1 journaal. Natuurlijk ook via het internet te bekijken en te beluisteren. NOS.nl, dat is het adres. Dit is het geluid van het EK Volleyball. Want Nederland, de Nederlandse dames, spelen hun eerste wedstrijd tegen Spanje. Las Gerard, is erbij. Las, waar is het eigenlijk? Het is in busto Arsizio in Italië. Dat ligt in de streek Varese, net iets boven Milaan. Er zijn twee speelsteden in Italië. Monzo en de hier dus Busto. En twee speelsteden in Servië, Waar ook de finale van dit toernooi wordt gespeeld. En Nederland oogt op die finale. Vorig jaar, pardon, twee jaar geleden moet ik zeggen, 2009. Toen deed Nederland dat ook. Speelde Nederland ook de finale van het EK. Deed dat toen tegen Italië. Verloor toen. Maar Nederland hoopt die prestatie te herhalen. En wellicht zelfs te verbeteren. Maar dan zullen ze beter moeten spelen dan ze tot nu toe doen in de eerste set. Natuurlijk staat Nederland voor, 5-3, maar ze spelen tegen Spanje. En dat is toch echt, nou laten we het heel aardig een middenmotor motor noemen in het Europese volleybal. Daar zou Nederland in principe veel beter en veel makkelijker tegen moeten spelen. doen ze niet. De voorsprong is klein, heel klein. Manon Vlier slaat in het blok, waardoor Spanje een puntje dichterbij komt. 5-4 in de eerste set. Ergens in de komende nacht komt hij door de dampkring, de Amerikaanse UARS-satelliet. Hij is klaar met zijn werk in de ruimte en de restanten van die satelliet die kunnen inslaan op het aardoppervlak of in zee. Volgens het Europese ruimteprogramma ESA moeten we de satelliet goed in de gaten houden. Je moet dat heel uh, which we ignore, nevertheless. Het risico is dus beperkt, maar je mag het gevaar niet negeren, volgens de ESA. Albert Wijshaupt is sterrenkundige bij het Planetron in Dwingelo. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, hoe schat u het risico in? Heel gering? Heel gering. Heel gering. Kijk, we zijn, we, je kunt het een beetje vergelijken met het verleden. We hebben sinds 1950, 55 enzovoort, schieten we allerlei spullen al de lucht in, hè? wij mensen. En alles wat we in de lucht schieten, komt ook weer naar beneden. Er is in het loop van de tijd dus al kilo's naar, uh, weer naar beneden gevallen, naar de aardoppervlak terug. En er is nog nooit één keer iemand gewond geraakt. Maar u weet het, hè? resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. <laughs> Zonder meer, zonder meer. Daarom gokken we ook nog steeds. Ja, precies. Maar wat gaat er, wat gaat er precies gebeuren? Laten we even ons bij de feiten houden. Wat gaat er de komende uren gebeuren? Uh, de, een, een grote satelliet, dus echt een hele grote satelliet... die voor wetenschappelijk onderzoek is gebruikt... Uh, aan de bovenste lagen in onze atmosfeer. Dat ding, dat weegt ongeveer zes ton... Uh, 6000 kilo en is iets van 10 bij 5 meter groot en dat ding dat uh, komt zo laag uh, of zo, weer, zo dicht bij onze aarde dat hij door de, door de atmosfeer wordt ingevangen, hij remt af en hij zal vervolgens vanavond en uh, vannacht uh, gaan verbranden in de atmosfeer en aangezien hij niet helemaal verbrandt naar verwachting zullen er nog wat restanten overblijven die dan op het aardoppervlak zullen vallen en hoe groot of in zee zullen kunnen ja, vallen. Maar hoe groot zijn die restanten dan? Moeten je denken aan kilo's hooguit. Kijk, soms oh ja, Een kilo dat op je hoofd valt. Ik bedoel, als je een kilo aardappel op je hoofd krijgt en je ziet hem niet aankomen... dan heb je ook pijn in je hoofd. Dan heb je een groot probleem. Alleen de kans dat je die kilo bij op het hoofd krijgt is wel bijzonder gering. Als we, als we die kans serieus nemen, dan zouden we nooit meer in de auto moeten stappen... want dan is dat een gigantische kans dat we een ongeluk krijgen. Ja, maar er komt dus wel iets terug op aarde. Uh, valt dan vervolgens te voorspellen waar dat ongeveer neerkomt? Nee, dat is heel moeilijk uh, te, te voorspellen, want je je kunt uh, zo'n satelliet die draait een hele tijd rond de aarde en vanaf 2005 uh, wordt dat ding niet meer gebruikt. En wat gebeurt er dan? Hij zakt steeds langzamer naar beneden. En dat komt doordat er wat lucht daarboven nog aanwezig is. Er is wat wrijving met die satelliet en daardoor remt hij wat af en hij zakt weer een beetje naar beneden. Nou, op een gegeven moment is hij zo laag. Dat uh, hij gaat verbranden. Nou, dat hele proces is niet goed te voorspellen. Dat is, ja, dat is van toeval, van, van, van toevallige omstandigheden is dat afhankelijk. En waar dat dan exact gebeurt, kun je niet voorspellen. Je kunt dus ook niet voorspellen waar het uiteindelijk uh, uiteindelijk terecht komt. Nee, want, kunt, ik ja, want ik hoorde zelfs mensen die zeiden, nou, als ik nou met mijn stoeltje buiten ga zitten en ik blijf maar naar de hemel kijken, misschien zie ik hem wel vanavond. Ja. Dat, dat, is, dat, dat lijkt mij een goede opmerking. Uh, dat kan ook als dat ding inderdaad in de atmosfeer verbrandt... en je hebt de mazzel, dat je dat uh, uh, kunt zien. Ja, dat wordt een heel mooi spektakel. De je moet alleen, dat moet dan toevallig wel in de buurt van je van zich afspelen. Anders is het uh, onzichtbaar. Maar als het gebeurt bij jou, bij ons boven het hoofd... als het bijvoorbeeld boven Nederland zou gebeuren... wordt het een heel mooi spektakel. Ja, u zegt spektakel, waar moet ik aan denken? Waar lijkt het dan op? Het lijkt een beetje op een gigantische vallende ster. Nou, dat lijkt me wel mooi. Ja, dat leek mij ook, leuk. Ja, dat maar... lijkt mij ook leuk. Dus als ik het zie, zou ik het ontzettend leuk vinden om het eens te bekijken. Ja, maar gaat u er speciaal voor kijken of niet? Ik ga eerlijk gezegd niet speciaal naar buiten om te kijken. Nee. Nee, nou ja. En als het dan gebeurt, heb ik ontzettend spijt dat ik het niet gedaan dat heb. Dat denk ik wel, dat denk ik ja. wel. Ja. <laughs> maar goed, uh, de kans is in ieder geval heel klein. Zoveel is duidelijk geworden. Zijn. Meneer Wijshaupt, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Dag. Gaan we naar Griekenland, want het uh, leek een kalme dag te worden... op de financiële markten na de grote koersval van gisteren. Maar in de loop van de dag nam de spanning toch nog weer toe. Kerstverse president van de Nederlandse Bank... waar het deze uitzending al over, Klaas Knot... die zorgde voor opschudding door te verklaren... dat een Grieks faillissement niet meer uitgesloten is. En vervolgens was er ook nog een Griekse krant... die meldde dat de overheid de schuldenlast... met mogelijk de helft wil verlagen. Harald Bening is hoogleraar bankwezen en Financiering... aan de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag, meneer Bening. Goedemiddag. Ja, dan zullen we eerst eens even hebben over de uitspraken van Klaas Knot. Uh, wat vindt u er eigenlijk van? Nou, ik denk dat het een uitdrukking is van het feit dat het momentum in Europa is aan het veranderen. Kijk, de meeste internationale financiële experts zijn het eigenlijk al lange tijd eens... dat de schuldenlast van Griekenland onhoudbaar hoog is. Dat Griekenland dat nooit volledig kan terugbetalen. Mede gegeven het feit dat de concurrentiekracht van Griekenland niet echt goed is. Nou, wat je nou ziet is dat die boodschap geleidelijk aan begint in te zinken. We weten ook dat sinds een paar weken het Duitse ministerie van Financiën... En ook het Nederlandse ministerie bezig zijn met scenario's aan het ontwikkelen. En die scenario's bevatten ook zaken als: wat gebeurt er nou als Griekenland een deel van de schulden niet terugbetaalt? Wat betekent dat voor de bank en dergelijke? Ik denk dus dat de boodschap van uh, Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, dus eigenlijk een, een, een signaal is dat, er, dat het langzaam maar zeker dit inzicht aan het inzinken is. Ja, maar dan uh, suggereert u min of meer dat er een soort plan achter zit om de geesten rijp te maken. Nou, dat zou in de politieke discussie uh, uh, wellicht best kunnen. Ik denk niet dat dit een bedrijfsongeval is. Ik denk dat, uh, dat er in Europa een grote discussie aan de gang is. Ik denk dat de Zuid-Europese landen... Griekenland, Italië, Spanje, Portugal... Uh, niet echt zitten te wachten op dit moment op schuldherstructurering. En Frankrijk ook niet, want de Franse banken... hebben enorme leningen verstrekt aan die landen in Zuid-Europa. Maar landen als Duitsland en Nederland kijken daar, en Finland... kijken daar toch op een andere manier tegenaan. En ik denk dat, die, dat uh, de uitspraken van de heer Knot ook moeten worden gezien... in het kader van die discussie binnen Europa. Ja, nou bent u, uh, laten we zeggen, u heeft deze mening. Zullen we even luisteren naar een collega van u, professor Arnoud Boot... want die vindt daar iets anders van. Het is in deze, tijd, in deze tijd waar elke opmerking die je maakt als centrale bankier... als minister van Financiën over problemen in individuele landen... die worden geplaatst in een context die niet je eigen context is. Je eigen context is er een van een heel genuanceerd verhaal... waarbij je alles belicht. De context waarin het geplaatst wordt... is de context van het versterken van de onrust in de financiële markten. Dus er dus wordt één ding uitgelicht en elke nuance wordt eruit gehaald. En dat betekent dus als centrale bankpresident of minister van Financiën... Totale terughoudendheid in wat je zegt. Hij vindt het dus eigenlijk een beetje dom wat uh, meneer Knot nu heeft uh, gezegd. Want het veroorzaakt uh, paniek, onrust. Nou, weet u, ik, ik ken de opvattingen van mijn collega Arnoud Boot heel goed hierover. En hij heeft daar natuurlijk ook wel een punt in. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk wel dat de hele discussie over Griekenland... toch gaat zich bewegen richting een herstructurering van de schulden. De voorbeelden die ik net al noemde. En je ziet nu zelfs dat de Griekse minister van Financiën erover begint te praten. Dus er is een bepaald momentum aan de gang. Natuurlijk, als je erover praat dan geeft dat, uh, op, uh, geeft dat een bepaalde mate van onrust. Maar wellicht is het ook een middel om de geest rijp te maken... voor het onvermijdelijke. Ja, ik hoor ook andere mensen zeggen van het kan nu nog niet... maar over een, een maand of zo, of misschien twee maanden, dan kan het wel. Nou, het grote probleem is natuurlijk... als je dus praat over een kwijtschelding van de schulden aan Griekenland... zeg voor de helft of meer... dan moet je dan natuurlijk, als je dat georganiseerd en gestructureerd wil doen... moet je over een aantal dingen nadenken. Kijk, het betekent natuurlijk als dat gebeurt... dat de Griekse banken grotendeels failliet gaan... want die hebben hele grote beleggingen in Griekse staatsobligaties... die veel minder waard worden. Dat betekent dat vanuit het Europese noodfonds ook die banken in Griekenland van nieuw eigen vermogen moeten worden voorzien. En ten tweede, om besmetting richting Italië en Spanje te voorkomen, moet je ook het Europese noodfonds in de omvang heel erg vergroten, omdat er natuurlijk beleggers kunnen gaan denken: ja, als Griekenland niet alles terugbetaalt, wat betekent dat? Gaat Italië dan hetzelfde doen? Nou, om dan. Speculanten als het ware daarvoor af te schrikken... moet dat Europese noodfonds fors omhoog... in mijn optiek van minstens 750 miljard... de huidige omvang naar iets van 200 miljard, 2000 miljard euro. Ja. En is dat iets wat ze bijvoorbeeld dit weekend zullen bespreken? Want uh, de hele financiële wereld zit in uh, Washington. Hè. IMF en de Wereldbank uh, vergaderen daar. Is dat iets wat daar aan de orde komt? Nou, al deze scenario's en mogelijkheden, hoe dat dan zou moeten... een ordelijk faillissement van Griekenland, wordt natuurlijk uiteraard besproken. Er zal ook worden besproken over uh, in welke mate Griekenland... Uh, toch die bezuinigingsplannen kan naleven. Hè. We weten dat er een trojka is van vertegenwoordigers... van het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Commissie en de Europese Unie. Nou, en die is toch redelijk pessimistisch geweest de afgelopen tijd. Ja, dus uh, zal dat wel snel gaan gebeuren? Tenminste, wat is uw verwachting? Wanneer gaat dat gebeuren? Nou, ik denk dat het nu nog niet gaat gebeuren. Omdat we. Ik denk dat Griekenland hoogstwaarschijnlijk toch de volgende tranche van 8 miljard financiering gaat krijgen, ergens in oktober. Maar dat men wel. Uh, ik denk dat Griekenlands. Idealiter gaan ze over een faillissement, over praten... over een herstructurering van de schulden, als we erover klaar zijn. Maar dat betekent dus dat dat Europese noodfonds fors moet worden verhoogd. En dat vergt natuurlijk ook een politieke beslissing... die ook door de parlementen zal moeten worden goedgekeurd. Ja, maar daar gaan ze het nog niet over hebben in Washington. Komen daar dan andere geluiden vandaan? Oftewel, laat ik het anders vragen... verwacht u dat daar besluiten uit Washington komen... of is dat gewoon een platform waar toevallig iedereen elkaar kan spreken? Nou, het is een belangrijk platform, maar er worden natuurlijk wel inzichten uitgewikkeld, uh, uh, zeg maar uitgewisseld. Het is ook zo dat de Griekse minister van Financiën daar is. Ik begrijp dat hij ook spreekt met uh, Christine Lagarde... de nieuwe topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds. Dus iedereen is in debat met elkaar en probeert zeg maar, een goede uitweg uit deze situatie die voor Griekenland onhoudbaar is te vinden. Ja. Nou ja, iedereen kijkt er natuurlijk ook naar. Ik bedoel, die financiële markten. Ze zijn vandaag uh, nog een ja. beetje tot rust gekomen. Hè? Want uh, het ging een beetje heen en weer. Maar de AIX bijvoorbeeld is vandaag met een half procent hoger uh, gesloten. Maar uh, ja, en terwijl ze in de lab van de middag trouwens nog op, op fors verlies uh, stonden. Iedereen kijkt er wel naar. Dat is helemaal waar. En we hebben natuurlijk deze besmetting. Uh, we hebben gezien dat in augustus ook een frontale aanval was op uh, Spanje en Italië, dat beleggers massaal de obligaties van die landen verkochten. Alleen door een reddingsoperatie van de Europese Centrale Bank hebben we dus erger kunnen voorkomen. De markten zijn al een hele tijd onderuit aan het gaan. Ja, ik denk wel, als je zo'n faillissement van Griekenland, zo'n faillissement uh, bankroet goed organiseert dat het dan ook zo is dat die markten ook weer heel snel weer zullen kunnen stijgen. Ja, goed. Uh, maar voor dit moment zijn ze aan het praten. En uh, wij doen het er maar eventjes mee, meneer Benink. Ik dank u voor de toelichting. We volgen ondertussen met belangstelling ook de volgorde van de sprekers in New York bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Straks gaat de Palestijnse president Abbas daar het volwaardig lidmaatschap van de VN aanvragen. Maar eerst spreken er nog een paar andere landen. Namibië staat op de sprekerslijst. Ik zie ook nog Turkmenistan staan. We houden het in de gaten. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Die houdt de files in de gaten, hoewel dat moet mee van halfmiddag. Ja, het zijn er 32. Maar de A15 naar Europort is weer vrij. Hadden we het net over bij de Botbank Tunnel die... Uh, er stond een tijdje een kapotte vrachtwagen. Wel 5 kilometer file nog. De A27 van Breda naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Oosterhout. 2 kilometer file meteen. En de file op de A50 springt eruit van Os naar Arnhem bij Ravenstein. 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De Waddenzee, de molens van Kinderdijk, het Rietveld-Schreuderhuis. Ze behoren tot het Werelderfgoed van Nederland. En ze staan ook op de prestigieuze lijst van UNESCO. In totaal zijn het er 9. En ze zijn het onderwerp van het boek Werelderfgoed. Van Nederland. Het is geschreven door historica Marjolein van Rotterdam. En Jeroen Wilaert ontmoette de schrijfster midden in zo'n erfgoed. Beetje scheefgezakte trap- en klokgevels. Dak van de Westerkerk daarachter, De gracht voor ons, de Herengracht. We staan er middenin, in een Nederlands UNESCO werelderfgoed Marjolein van Rotterdam. Ja, dat klopt. En heel veel mensen weten dat namelijk niet. De Grachtengordel is het laatste bijgekomen erfgoed van Nederland. Dus in 2010 is het werelderfgoed geworden. En toen waren ze er niet onverdeeld blij mee. In Amsterdam heb je natuurlijk altijd mensen die ergens tegen zijn. Dat is onvermijdelijk. Maar um, ja, de binnenstad lag af en toe wel dwars. En um, mensen waren bang dat het tot stilstand zou leiden. Dat zie je elders ook wel. Boeren in de Noordoostpolde liggen nu ook dwars. Maar uiteindelijk is het allemaal, geloof ik wel, met een sisse afgelopen. Het zijn wel de Nederlandse highlights. Zoals de Waddenzee, Schokland, Rietveld-Schreudenhuis in Utrecht. Maar minder bekend de Beemster. Wat genoemd wordt een ode aan de rechte lijn. Dat vonden ze heel mooi bij de UNESCO. Ja, want um, de Beemster is natuurlijk een, een echt Nederlandse polder. En is ook een heel erg mooi voorbeeld van de strijd tegen het water in Nederland. En de Beemster is niet alleen een hele oude polder. Hij is niet de oudste overigens. Maar het is ook een polder waar um, het systeem, hoe de polder is aangelegd, nog zo mooi bewaard is gebleven. Kun je ook zien als je boven vliegt bijvoorbeeld. Het zijn echt rechte lijnen. Is het juist nu, nu de cultuur in Nederland zo onder druk staat, ook niet erg fijn om het allemaal te hebben en ook zo bevestigd te krijgen door UNESCO? Dat is altijd fijn, ja. Kijk, maar de Nederlandse regering, moet ik, uh, moet ik ze nageven, ze doen niet veel aan cultuur, maar het, uh, het erfgoed, het UNESCO-erfgoed, UNESCO dat is wel iets waar zelfs onze vriend Wilders geloof ik, geen problemen mee heeft. Nee. Het is geen linkse hobby dit, heel raar. Die toekenning is niet zo frauduleus en corruptiegevoelig als de Michelinster... waar nu zoveel over te doen is. Het is wel een degelijke procedure. Het enige wat je misschien wel bij kan opmerken... met een heel zacht fluisterstemmetje... is dat de Italianen soms wel heel snel heel veel... unesco Werelderfgoederen achter elkaar erbij hebben gekregen. Maar Nederland doet het vrijkeurig. Toen Rick van der Ploeg in de commissie zat... besloot Nederland zelfs geen enkele voordracht te doen. Maar dat was wel een beetje het braafste jongetje van de klas. Nog kan ik me er wel meer bedenken in Nederland. Uh, Binnenhof in Den Haag, uw woonplaats. Uh, binnenstad van Delft, Leiden, Hindenlopen. Maar waar ook Curaçao is opgenomen met Willemstad... denk ik aan wat er nog is bewaard gebleven in Indonesië... aan Nederlands erfgoed en gebouwen. Ik denk uh, dat er ook nog wel veel meer aan gaat komen. Uh, Nederland is eigenlijk nog niet zo heel lang bezig... En uh, er zijn nog een heleboel lijsten met uh, potentiële werelderfgoederen. Dus uh, we, we gaan nog wel een uitbreiding zien. En uh, 2013 verwacht ik dat er ook alweer nieuwe erfgoederen bij zijn. Zoals Tylers Museum in Haarlem. Heel verdiend vind ik. En Veendam uh, zal er ook ongetwijfeld bij zijn. En de Van in Rotterdam wordt zeer waarschijnlijk ook een nieuw werelderfgoed. Maar daarna is uh, de kust open. Dus uh, er kan nog veel meer bij. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Is Freddy van het parool schrijft dat kolonel Gaddafi heeft gelogen over de dood van zijn geadopteerde dochter Hanna. Gaddafi heeft altijd beweerd dat zij is omgekomen bij het Amerikaanse bombardement van Tripoli in 1986, maar uit filmpjes zou blijken dat dat in ieder geval niet zo is. De krant baseert zich op de Daily Telegraph. Die heeft op de website een filmpje staan waaruit zou blijken dat het meisje in ieder geval eind jaren 80 nog in leven was. Rebellen die het hoofdkwartier van Gaddafi doorzochten, hebben een hele serie documenten, foto's en video's gevonden. Ook ze ze een camera aan die duidelijk van een jonge vrouw was. Uit de papieren en de filmpjes bleek dat die jonge vrouw heel goed Hanna Kadhafi zou kunnen zijn. En op een van de video's knuffelt Kadhafi het meisje drie jaar nadat ze zou zijn omgekomen. Vandaag is de dag van de tv-historie. Er wordt een lijst samengesteld met de beeldfragmenten... die het meest beeldbepalend zijn geweest de afgelopen 60 jaar. Kijkers hebben kunnen stemmen. En vandaag zijn in allerlei rubrieken de programma's uitgekozen... die in de kanon terechtkomen. Ieder uur wordt er weer eentje bekendgemaakt. Dit is er bijvoorbeeld één uit de categorie mijlpalen... de oudejaarsconferences. Daar zijn er vijf van genomineerd en dit is er één. Toestand in de wereld, toestand in de wereld... op deze laatste avond van het jaar, de terugblikavond... Zou ik willen zeggen, we staan er niet gunstig voor... maar u moet zich troosten, de anderen ook niet. Dat was Wim Kan, halverwege de jaren zeventig. En zo te horen is er niet veel veranderd. Denk het ook niet. De website van PVV-leider Geert Wilders is vandaag een tijdje onbereikbaar geweest. De site was gehackt. Eerst was er een foto van de Turkse premier Erdogan op te zien... en later was de site offline. Een groep die zegt de negatieve beeldvorming over Turkije te willen rechtzetten, zegt de hekte hebben uitgevoerd. Het was ongetwijfeld een reactie op de PVV'er die Erdogan in één zin noemde met een islamitische aap. Nog een fragment dan uit die kanon van de televisiehistorie. De categorie talkshows. Sonja, de tune herkent u vast wel, maar herkent u meteen Sonja's stem uit eind jaren zestig? Dames en heren, goedenavond. Dit is de Vara via de zender Nederland 2. Zo klonken wij ook 30 jaar geleden, Sid. Je krijgt helemaal een vertedende glimlach. Ja. Inmiddels is die site van Geert Wilders trouwens weer gewoon bereikbaar. Maar er is niet veel op te zien. Het recentste document is de toespraak die hij in Berlijn heeft gehouden aan het begin van de maand. En zelfs Wilders Twitter-account zwijgt sinds 20 september, sinds Prinsjesdag. Het is vandaag Prinsjesdag, twitterde Wilders toen. Nog eentje dan uit die televisiekanon. De categorie spiritualiteit. Dit is uit het programma Kerkenpad, waarin iedere uitzending een kerk wordt bezocht. En het omliggende landschap wordt ook besproken. Of u nu langs de dijk via kampen met de auto of bus naar Wilsum rijdt... of per fiets en met het voetveer de IJssel oversteekt... maakt in tijd niet veel verschil. En de omgeving blijft in beide gevallen boeiend. Wat betreft de woordenstrijd in de Tweede Kamer ook... heeft NRC Handelsblad een flinke foto van een heleboel poedels. En vooral hun baasjes natuurlijk. Die protesteerden gisteren op het Binnenhof in Den Haag... omdat Wilders-PVDA aan fractieleider Cohen in de Kamer... de bedrijfspoedel van Rutte had genoemd. Overigens, zo zijn we dan ook wel weer... heeft de poedelvereniging een boete gekregen... wegens ordeverstoring. Oh Nou, Ik heb er nog één uit die televisiekanon. Uh, de categorie drama. Een televisieserie uit 1974. Naar het boek van Louis Couperes. Hier op Java noemen ze het... dat waar je niet over spreekt. En het is vooral te zien in de ogen van de Javaan. En het knaagt als een vergif van vijandschap... aan lichaam, ziel en leven van de Europeaan. Het is de stille kracht. Ja, Willem Nijholt in de stille kracht. Dat was het namelijk. Dankjewel, Freddy. Wij gaan aan het slot van dit uur nog eventjes naar Italië. Nederland, Spanje. Zijn de dames al klaar met de eerste zet? Lars Geerts. Ja, de dames zijn ook klaar met de eerste set. Dat is heel vlot. 25-15 werd het uiteindelijk. Het ging lang gelijk op. We wilden aan het begin nog een beetje klagen dat de er nog niet echt in zat. Maar vanaf 10-10 ging het heel hard. Ingrid Visser kwam aan service. Die heeft een verneinige, vervelende service. En dat vonden de Spanjaarden ook. Die konden daar heel weinig mee. Zo nam Nederland al vrij snel een 15-10 voorsprong. Moesten ze een puntje inleveren. En daarna kwam Manon Vlier aan service. En die ballen hebben ze volgens mij bij Spanje helemaal niet meer gezien. Want Manon Vlier die zorgde zomaar ineens dat Nederland kan. uit. Uitlopen naar 21-11. En zelfs naar... Uh, uh, uh, het liep verder uit naar uh, 23-14, 23-15. En vervolgens werd die set heel snel binnengehaald door Marit Gottus. Nee, Spanje was er vanaf 10-10 totaal niet meer bij. Dat zag ook de Nederlandse bondscoach van Spanje, Guido Vermeulen. Die zei gisteren al van ja, we vrezen Nederland een beetje. We vrezen vooral de kracht en de snelheid, maar ook het verdedigend vermogen van Nederland dat in de, deze eerste set ook goed te zien was. Elke bal die van Spanje over het net kwam, die werd wel opgepikt door een Nederlandse arm. Dan wel een Hand. En dat zorgt ervoor dat Nederland die eerste set zo verrekt te makkelijk kon winnen. Met 25-15. Nou, in Spanje natuurlijk een tegenstander uh, waar Nederland überhaupt van zou moeten winnen. Het is uh, uh, niet een van de beste van Europa. En Nederland is inmiddels begonnen aan de tweede set. Gaat gewoon weer uh, verder. Het is 2-0. Straks na zes uur gaat de Palestijnse president Abbas beginnen aan zijn toespraak voor de Verenigde Naties. Hij gaat dan de onafhankelijke Palestijnse staat uitroepen, althans hij gaat het lidmaatschap aanvragen van de Verenigde Naties. Dat allemaal na zes uur hebben we nog meer, ja nog een heel leuk onderwerp ook, de liefdesbrieven van James Dean. Een held uit vervlogen tijden, maar in mijn tijd hadden meisjes allemaal zo'n poster aan de muur van James Dean.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 de op blikjes om zwerfafval tegen te gaan. Wat levert dat op? Nou, we zitten er nou aan uh... dubbeltje. Nou al. En wie zit er in de fenolijn? Je bent echt denk ik uitgekomen. De Met slotten die brood er de beeld. U hoort het zondagochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroege Bobels. Het nieuws van alle kanten. <tankt> nou, dat pensioen kun je tegenwoordig maar beter zelf regelen. Hoe kom je daar nou bij? Wat een onzin.